Het oosten van het land is vanavond op veel plaatsen getroffen door wateroverlast na zware hoosbuien. In Gelderland, Overijssel en Drenthe liepen kelders onder en stroomde water huizen en lichtschachten binnen. In Drenthe stond het vakantiepark Hof van Saxeblank en elders in de omgeving van Assen liepen riolen over. Eerder op de avond werd een bioscoop in Arnhem ontruimd omdat er te veel water op het platte dak stond. Het museum krullen Muller op de Veluwe heeft te kampen met lekkage, maar de kunstwerken lopen geen gevaar.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 Verder heeft Libanon, een bondgenoot van Syrië, zich van de tekst gedistanceerd. In een uitverkochte Amsterdam Arena... heeft keeper Edwin van der Sar afscheid genomen als profvoetballer. Hij speelde mee in twee korte wedstrijden. Een sterrenteam tegen het Ajax van nu... en een duel tussen het Ajax van 1995 en het Oranje van 1998. In het komende seizoen gaat Van der Sar Champions League... wedstrijden analyseren voor de NOS...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 Vannacht met Helco Span. Goeienacht en inderdaad van harte welkom bij de zomereditie van Casa Luna. Met van maandag tot en met donderdag de mooiste gesprekken uit het afgelopen seizoen. En op vrijdag is er dan zomernachten. De meest persoonlijke radio denkbaar. Interessante mensen vertellen hun verhaal zonder tussenkomst van een presentator. Komende vrijdag met FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Vannacht kunt u in onze zomereditie nog eens luisteren naar een gesprek dat Jurgen van den Berg op 13 december vorig jaar had met kaviaarkweker Ashkan Mossafayan. Hij werd uh, geboren in Teheran in 1971 en hij kwam als 13-jarig jongetje naar Nederland. Inmiddels is hij meer dan 10 jaar al de baas van de House of Caviar and Fine Food in Den Haag. En als eerste wilde Jurgen weten of ook zoiets exclusiefs als kaviaar op den duur niet je neus uitkomt als je er dagelijks mee werkt. Ik heb de luxe om het af en toe te mogen proeven. Maar het is niet zo dat ik het zat ben. Op een gegeven moment. Ik zou het best elke avond een toefje kunnen, kunnen eten. Ja, ja. Maar ik begrijp dat je dan dief van je eigen portemonnee bent. Dat je je eigen voorraad opeet. Wat... Ja, het is een duur product. Dus uh, ik, moet, ik moet het houden bij het uh, testen van uh, wat we binnenkrijgen. Dus ja. dan praten we over een paar gram... Ja, wat doet een, wat, Er staat hier zo'n blikje caviar. Nou, eigenlijk vergelijkbaar met een blikje schoenpoet, zeg maar. Zo groot is het ongeveer. Ja, wat, wat kost zo'n blikje? Nou, het is heel verschillend. Uh, we hebben verschillende soorten caviar. Inmiddels, de wilde caviar is helaas uh, niet meer, uh, binnenkort niet meer verkrijgbaar. Het is een vangstverbod van, uh, voor, de vijf, voor de komende vijf jaar. Ja. Maar inmiddels zijn heel veel mooie caviarsoorten uit de kwekerijen. En die zijn goed betaalbaar. Die voorstellen vanaf uh, een portie van 10 gram. Uh, dat is een persoon, één persoonsportie voor een mooi aperitief. En dat kost ongeveer 13, 14 euro. Dat is te doen. Dat is zeker te doen, ja. ja. Maar naar er, de zijn, er zijn naar duurdere de duurdere soorten dus. Ja, de duurdere soorten zijn dus die, de wilde caviar. De beluga dan uit, uit Iran. Dan praten we over dezelfde hoeveelheid. Uh, dat is 80 euro ongeveer. Kijk aan. Dus ja. uh, aardig ja. in de prijs. Ja. Um, wanneer at je eigenlijk voor zelf, zelf voor het eerst kaviaar? Nou, zoals alle andere producten van mijn ouders moest ik alles leren eten. Kaviaar vond ik zelf niet zo lekker. en uh, kwam steeds uh, bij ontbijttafel. Dus in Iran, het is een traditie om mee te ontbijten. Om een dag goed te beginnen. Meestal op de vrijdag, wat, uh, wat zondag is dan uh, voor, voor Nederland. Ja. Dus vrijdagochtend een uh, toast. Uh, Blikke caviar, uh, die toast die werd uh, rijkelijk gesmeerd. En dan wat druppeltjes citroensap. En uh, met zoete thee erbij. En dat was, uh, dat was een leuk ontbijt. Ja. En in het begin vond ik het niet zo lekker, maar na een paar keer geprobeerd te hebben, dan vond ik het toch wel lekker. En het uh, nou, dus is blijven hangen. Te ja. <laughs> liefde. Je, je hebt zelf een zoontje. Heeft hij al caviar ja. gegeten of niet? Nee, nee, nee. Dat is nog te vroeg. Nee, <laughs> we moeten het nu houden bij dat. Uh, Nutritie, Ja. <laughs> ja. <laughs> Poedertje. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Maar uiteindelijk zal hij er ook aan moeten geloven? Ja, ik heb een neefje die is inmiddels vier. En toen, toen hij een jaar of twee was, uh, heb ik geprobeerd om hem kaviar te voeren. En dat vond hij wel uh, lekker. Ja, ja. Dus ja. Uh, het is ook heel erg voedzaam en uh, het is ook heel gezond. Ja. Dus uh, voor de kinderen wel eigenlijk. Nou, we gaan uitgebreid over KVA praten. Want het woord is nu al een paar keer gevallen... maar eigenlijk weten we nog niet eens precies wat het is. Maar dat ga jij zo meteen allemaal uitleggen. Uh, dus wat is het? Uh, waarom is het dan zo duur? Uh, we gaan het natuurlijk uh, proeven, hoop ik... Uh, en hoe is het om vanuit Iran naar hier te komen en zakenman te worden? Dat is natuurlijk ook een leuk verhaal. En uh, ja, daar was toch ook nog zoiets als een economische crisis. Dus het lijkt me dat je het dan juist merkt in dit soort producten. Maar of dat allemaal zo is, weet ik niet. We gaan eerst luisteren naar de vraag op het antwoordapparaat. Die komt van mijn collega Colette. Er is één nieuw bericht. Dag Jurgen, met Colette. Bij jou te gast is Afkan Mossafayan. Hij is eigenaar van de House of Caviar and Fine Food in Den Haag. En nu is kaviaar, zoals bekend, het culinaire neusje van de zalm. Maar wat is de tegenhanger van kaviaar? De culinaire paria. Ik wens jullie een heel mooi gesprek. Ja, wat is eigenlijk het smerigste, vind jij? Het is wel persoonlijk natuurlijk, maar ik heb veel gereisd de afgelopen jaren. En ik ben voor het eerst in China geweest in mei van dit jaar. En behoorlijk wat dingen niet gegeten, wat ik toch een beetje viezig daar heb vond uh, zien, maar uh, ook, moet ik zeggen, wat dichterbij huis in Portugal, uh, had ik uh, een maand of twee geleden een soort Portugese chorizo, maar dan gemaakt van bloed. Een worst dus. Een worst, ja, en dat vond ik, ik eet alles en ik wil alles proberen. In China zelfs heb ik heel veel dingen geprobeerd en dat heb ik in Portugal ook gedaan. Ja. Dat was gewoon een soort tapa. Dat is een soort uh, bloedworst, zeg maar dat bloedworst. kennen we hier in Nederland ook. He? Ja, maar precies, die, maar het, hele donkere... de Nederlandse versie is dan wat aangenamer. En daar of het lag aan diegene die het had klaargemaakt. <laughs> dat vond ik echt niet, uh, niet te eten. <laughs> nee. Wat mij betreft is dat de smerigste wat ik ooit nee, heb gegeten. Het klinkt ook niet aantrekkelijk inderdaad. we het over caviar hebben, want daar kun je met uh, trots en met passie over vertellen. Uh, gewoon maar eerst die hele simpele vraag. Wat is het eigenlijk? Caviar is eitjes van een uh, van stur. Het is, is een vis, ja, die, die komt voor, uh, met name in de Kaspische Zee. Inmiddels helaas uh, minder, maar het is wereldwijd uh, een vis die wereldwijd ook uh, overal bijna verkrijgbaar was, bij een ander, andere soorten, andere species daarvan. En uh, de Kaviar is dus de eitjes van de stur uit de Kaspische Zee. En zo is de traditie uit Iran naar Rusland gegaan en via. Uh, Rusland, naar Frankrijk en dan de, de hele wereld. Ja. Want inderdaad, want Iran, uh, nou ja, je vertelde het al als jongetje... heb jij dat gewoon daar leren eten, dat, dat was gewoon bij het ontbijt. Uh, uh, Rusland kennen we het ook van. Ja, Rusland die had natuurlijk een heel groter uh, marketingapparaat. En wat ze deden, de, was gewoon alle kaviar wat ook in Iran werd geproduceerd die ook opkopen en in Russische potjes uh, naar de hele wereld sturen... Dus uh, Russian caviar was eigenlijk de meest befaamde caviar, of de enige die men kende. Ja, maar dat kwam dus eigenlijk uit Iran allemaal? Een deel daarvan, ja. ja. En uh, het feit dat Iraanse caviar zoveel naam heeft gemaakt, is eigenlijk te danken. Dat is een van de weinig goede dingen wat de revolutie heeft uh, teweeggebracht. Uh, begin, van, uh, begin van de uh, jaren tachtig. Ja. Uh, het regime die uh, vanwege de oorlog had wat cash nodig. Dus uh, die dachten van, nou wat Russen kunnen, kunnen wij ook. Dus we gaan zelf die caviar exporteren. exporteren. Ja. En, dat, en daarmee heeft Iran, uh, die een veel betere kwaliteit heeft gehad destijds ook. Uh, vanwege de ambachtelijke wijze van beleiding van de kaviaar. Ja. Heeft uh, de naam kunnen krijgen en nummer één, uh, de nummer 1 eerste plaats kunnen veroveren op de wereldmarkt. Ja. Onbevruchte eitjes van de steur. Maar het is een heel lang proces voordat je het hebt. Kan je dat eens uitleggen? Hoe, hoe werkt dat dan precies? Nou, de steur, die, afhankelijk van de soort... dan praten we alleen het, van, van de wilde soorten. Uh, Sevruga, Acetra en Beluga. En dan uh, Sevruga en Acetra hebben ongeveer 13, 14 jaar... om uh, volwassen te worden, zo'n steur. En uh, pas dan kunnen zij de eerste, kaviar, de eerste eitjes produceren. Ja. Beluga praten we over 18 à 20 jaar. Dus dat is ook gelijk de duurste soort. Dat is gelijk de duurste soort. Ja. En de meest deeltzame soort inmiddels ook. Ja. Dus uh, omdat het zo lang duurt voor zo'n stuur... Om, uh, om, uh, om volwassenheid te bereiken... om caviar of uh, eitjes te kunnen produceren... het is een heel lang proces inderdaad. Maar voor de rest, uh, als die caviar of die eitjes eruit worden gehaald... is het een kwestie van uh, een kwartiertje, twintig minuten... dat het moet bereid worden... Uh, gemengd met zout. En dan is het geconserveerd ja. voor, uh, voor een lange periode. Dus je, je begint met een, een, een jonge steur, zeg maar. Die moet je dus eigenlijk, eigenlijk tien jaar lang of vijftien of jaar lang vertroetelen. Ja, precies. Dat is het. Ja, er het zijn nu heel veel kwekerijen wereldwijd uh, opgezet. Uh, ik, heb, ik participeer zelf in een kwekerij in Iran. Het is uh, een heel uniek project. Het is uh, Beluga-steur uh, wordt gekweekt aan de kust van de Kaspische Zee... waar we zeewater uh, in die bassaans, uh, pompen. Ja, ja, ja. Dus die, die steur die, die groeit in, eigenlijk in Kaspische Zeewater. En uh, het is een proces van minimaal tien jaar. Het, uh, het hele project is nu ongeveer negen uh, jaar bezig. Dus wij zitten met heel veel spanning te wachten op de dus eerste je hebt oog... daar nog niet geoogd, zeg maar? Zelf. Ja, nog niks, Nee, nee, nee. nee. nee. Ik moet echt die, inderdaad geduld hebben. Die vissen die worden nog steeds uh, zorgvuldig bewaakt, ook, denk ik. Ja, ja, ja absoluut. Ja, ja. Er uh, moet je voorstellen, op het, op het moment dat zo'n vis 10%, 15% van lichaamsgewicht is, uh, is kaviar, is, is eitjes. En dan die worden in die bassins ongeveer 76 kilo. Zo. En dan zwemt een vis rond met 6-7 kilo caviar, beluca caviar We praten over uh, consumentenprijs van 8000 euro. Kijk aan. Dus 8.000 x 6, 7. nou, reken maar uit. Het is gewoon een, een behoorlijk kapitaal die hier rondzwemt. Ja. En hoeveel van die vissen zwemmen daar nu? Nou, we hebben in totaal 20.000. Maar dat is dan vanaf uh, het eerste jaar tot uh, het negende jaar dan. Ja. En vanaf het tiende jaar uh, kunnen wij de eerste oogst hebben. En dan hopen we om uh, dat te kunnen voortzetten. Ja. Maar je zei net van die, die wilde uh, beluga's... Die, die, dat, dat, dat komt pas na 18 jaar of zo. Dus hoe kan het dat het hier dan sneller gaat? Ja, omdat we gewoon een beetje hebben... het de, de leefomstandigheden hebben wij gewoon helemaal uh, geperfectioneerd. temperatuur van het water en uh, de voer die ze krijgen. Dus uh, ze vo voeden zich op wat er uit de zee komt. En extra voer krijgen ze. En watertemperatuur, en mm. dus alles is optimaal waardoor het toch iets, iets korter duurt. Ja. En, en maakt het ook nog uit wat ze eten uiteindelijk voor het, voor het uiteindelijke resultaat? Dus hoe het uiteindelijk gaat smaken? Ja, zeker. Wat we zien is bijvoorbeeld de kwekerij in Frankrijk. En elders in Europa. Die stuurtjes die krijgen gewoon een voer die gemaakt is in een van een fabriek. In Nederland is daar een van de grotere van. En die, uh, die, dus die voeren die, uh, die stuurtjes. En dat is een heel gebal uitgebalanceerd uh, uh, dieet voor de stuur. Maar wat we krijgen aan het eind van de dag... is uh, die eitjes die eigenlijk een beetje naar die voer smaken. Uh, <laughs> het, is, het is een beetje frappant inderdaad. Je, je kan eens goed dat visvoer eten, zeg je dus eigenlijk. Nou, dat, dat niet helemaal. Maar het is uh, die, dus die smaak is heel, heel vlak. Ja. Die is heel vlakke smaak. En... Wat wij proberen te doen zelf, uh, wij maken zelf die voer. Dus wij uh, laten vis uit de Kaspische Zee komen. En daar voegen wij wat, uh, wat, wat verplichte mineralen en uh, wat extra dingen, vitamintjes op. Mm. Toe. En, uh, en dan is het, uh, is het wat, wat aangenamer voer voor, ja. uh, voor de bedoeling. Nou zei je net van, uh, eigenlijk dus, de, de, de, uh, dus het geduld zit hem vooral in het kweken van die vissen. Die moeten gewoon een aantal jaren rijpen, zeg maar. Ja. Uh, dan kan je die eitjes eruit halen. En je, je zegt dan, dan nog wat zouten en dan uh, na een kwartier heb je dus eigenlijk kaviaan. Maar ik begrijp dat dat zouten ook een heel belangrijk proces is. Ja, dat is heel belangrijk. Ik heb zelf ooit uh, diploma mogen, ha mogen halen. Dat is een jaar of vier geleden. Maar uh, goed, ik weet hoe het moet. Maar uh, dat wil niet zeggen dat ik het kan. Nee. We hebben nu één zoutmeester uh, die we uit Iran uh, naar alle kwekerijen... waar wij zaken mee doen, waar we caviar kaviaar vandaan halen... Uh, sturen we hem daar naartoe om de kaviaar voor ons te, te bewerken. Ja. Want maar het dat, is een dat heel is... ambacht. Ja, maar kijk dat nog eens kort uit. Ja, eigenlijk zou je dat denk ik moeten zien of zo. Maar het is niet een kwestie van nou, je er een schepje zout bij en wat is het dan ofzo. Bedoel... Nee, dat is iets wat de Russen dus hebben gedaan. En uh, ze hebben gewoon zoveel procent uh, zout toegevoegd aan zoveel kilo. En dat ging fout. Ja. Wat heel belangrijk is, inderdaad, is die exacte hoeveelheid zout. En dat is alleen maar te doen. Door iemand die, die het helemaal in de vingers heeft. Dus die zoutmeester die wij zelf naar overal toe sturen. Mm -hmm. Het is iemand die het 20-30 jaar gedaan heeft. En dat heeft hij van zijn vader geleerd. Een kunstenaar dus eigenlijk. Het is een kunstenaar inderdaad. En dat is, in China is een heel groot kwekerij. En uh, nou, je kent de Chinezen, ze proberen alles na te doen. En alles kunnen ze nadoen. Ze kunnen de beste eitjes produceren. Maar uiteindelijk het product, die kaviaar... Kunnen ze nooit zo goed als onze zoutmeester uh, produceren? Want als je die, die eitjes zelf, die smaken nergens naar ofzo? Nee, of... Totaal vlak, ja. Dus als je die eitjes uit die steur haalt, dan, nog is, het, dan, dan is het eigenlijk nog steeds geen Ja, Het gaat dus om dat. Totaal smakeloos, He één. En ten tweede, je kan het niet, uh, je kan het niet bewaren. Nee, nee, nee. Als je zo uit de, uit, de, uit de buik haalt, en natuurlijk goed schoonmaakt, en wast, en doorspoelt, en alles moet eruit, alle bloed en dergelijke, wat, uh, wat natuurlijk uit de buik uh, meekomt. Uh, dan smaakt het nergens naar. En als je het in een blikje stopt, dan is het misschien een week houdbaar. En dan bederft mm. het. Dus die zout die conserveert eigenlijk ja. een jaar... en dan blijft het tot twee jaar in een goede ja. temperatuur... Ja. van ongeveer min drie, blijft het goed. En, en dat maakt dus ook medesmaak, uh, dat, dat zout. En, en, en die zoutmeester, daar die moet, uh, moet je ook zuinig op zijn, denk ik. Want ik bedoel, voor, voor je het weet, wordt die getransfereerd naar die Chinezen... als een, als een, een topvoetballer. Nee, het is inmiddels een ouder meneer... <lacht> dus We zijn inderdaad er zuinig op. Maar uh, Chinezen die, uh, die filmen ieder handeling van hem. En dat hebben ze inmiddels drie, vier, vijf jaar gedaan. Ja. En toch komen ze iedere keer terug bij ons. <laughs> dat zij het niet kunnen. En dat wij toch uh, die zoutmeester naartoe moeten sturen. Ja. Eigenlijk, dat, dat zou ik nog even te denken. Van, uh, die, want die wilde... Uh... <klaar> Ja, die, die is er dus niet meer. Of tenminste, er is gewoon een verbod op het vissen ingesteld. Van die steur, dus in de Kaspische Zee. En dat is gewoon omdat die zee eigenlijk helemaal leeg gevist is. Ja, ja helaas. Dat is, uh, dat is begonnen. Vroeger was het zo dat Sovjet-Unie en Iran waren de enige landen aan de Kaspische Zee. Sovjet-Unie aan de bovenkant, Iran aan de onderkant. En er waren twee uh, overheidsbedrijven. Die alles, uh, alles deden. Dus ze hielden zich ook aan de uh, vangstseizoenen. de quota, zeg maar ook. Aan de vangstseizoenen. Ja. Uh, lentevangst en, uh, en herfstvangst. Ja. En op een gegeven moment. De Sovjet-Unie is uitein, uh, uiteengevallen. Dan had je Azerbeidzjan, Turkmenistan, Kazachstan. Allemaal landen die ook heel erg uh, behoefte hadden aan. Hard cash ja. hadden, uh, aan geld. Die dachten, daar zit het geld in. Natuurlijk. Die dachten, daar zat ook geld in op ja. een gegeven moment. Uh, maar de prijs van Kavjaar was toen best laag. We praten over destijds, ik denk omgerekend, misschien 200-300 euro. De prijs is ooit opgelopen tot 3000-4000 uh, euro. Maar je hoorde verhalen uh, van collega's die wat langer bezig waren, zijn in die handel. Ze werden gebeld door een van de busfabrikanten uh, uit Zwitserland. Die belde en zei, ik wil uh, leveren aan Azerbeidzjan uh, 100 bussen en ik krijg daarvoor uh, 10.000 kilo kaviaar. Ja, ja, kunnen zand. jullie ervoor zorgen dat die kaviaar op de markt komt? Dat ik mijn geld via jullie krijg. Als betaalmiddel, <laughs> Als betaalmiddel werd het gebruikt? Als betaalmiddel, ja. Ja, dus, ja. Dus het werd eigenlijk een beetje misbruikt... om, uh, om een beetje andere dingen mee te ja. kunnen kopen. Ik begrijp dat je heel af en toe nog wel eens een, een blikje wilde uh, kaviaar op de kop kunt tikken. Hè? Nou, we, we hebben tot 2008... Uh, uh, kunnen inkopen. We hebben voor 2010... er was eigenlijk wel een quota... Uh, vastgesteld. En die caviar wilden we graag... Uh, gaan binnenhalen. En uh, er werd via... het werd het verkocht. Uh, dus de Iraanse overheid die had... Zoveel, zoveel duizend kilo. En die kon inschrijven. Bij inschrijving kon je, kon je dat kopen. En toen wij bezig waren... met het hele proces... Uh, werd vanuit de Europese Unie... een verbod uh, uitgesproken voor de import van... Wilde caviar. Ja, ja. En ik denk dat het ook te maken heeft met de bescherming... van de, de inmiddels uh, valorisante Europese kwekerijen. Dus die, die wilde caviar konden we niet meer importeren. Maar tegelijkertijd er was er een uh, congres van de Kaspische landen. En uh, toen hebben zij unaniem besloten om de komende vijf jaar... de vangst helemaal uh, aan de banden te leggen. Mm -hmm. Dus wat er nu beschikbaar was, uh, is richting China en dat soort landen gegaan. Dus bij de Europese Unie is het verkocht. En uh, de wilde cowjaar wordt dus de komende vijf jaar niet meer. Nee. Uh, niet meer en iedereen houdt zich daar ook netjes aan? Of zijn dat ook... Nee, dat is juist het probleem. Het is het probleem dat, uh, dat we hebben gehad uh, al die jaren, dat, dat al die landjes, deze cowboy-overheden, uh, mm -hmm. die hebben zich niet aangehouden. Dus uh, daarom, ze hadden een quota, je voorstellen, van 10.000 kilo en er ging 20, 30, 40.000 kilo illegaal uh, de markt op. Ja. Dus dat was eigenlijk uh, de grootste boosdoener uh, op een gegeven moment. Waardoor de hele, hele industrie, of ja. de hele ambacht is, uh, is uh, naar beneden gegaan. Nee, er zijn overal kwekerijen. Kan het eigenlijk over? Zou je, is, kan je dit in Nederland ook kweken? Kan, ja. Als je praat over uh, kwekerij, de, moet gewoon de omstandigheden moeten goed zijn. En uh, de omstandigheden zijn, is een van da en daarvan is watertemperatuur. Uh, stuur is een uh, heel sterk, maar dan ook heel gevoelige... Uh, soort vis. Uh, die kan leven tot 27 graden. Vanaf 27 graden naar boven, dan sterft ja, hij. dus niet warmer dan dat zijn. Niet warmer dan dat. Ideaal is, uh, praten we over 20, 22 graden. En dan het hele jaar door. Ja. Dus heel veel water, 20, 22 graden, dan is het wel, uh, dan is het wel in orde. Ja. Maar dus dat, dat, is, dat wordt een beetje lastig in Nederland. Zeker nu met deze temperaturen. Ja, ook met de arbeids, uh, arbeidskosten mm. en dergelijke. Het is gewoon niet haalbaar. Nee. In Frankrijk uh, hebben die kwekerij het erg moeilijk. En ik denk dat de toekomst ligt in China en bij ons in, uh, in Iran. Ja. Dat wij daar uh, aan het produceren zijn. En nog even over die steur. Begrijp ik nog goed dat jij samen met je zusje de eerste steur die jij ooit in je handen hebt gehad, gewoon hebt vermoord? <laughs> ja. ja, dat is waar. Nou, met alle goede bedoelingen natuurlijk. Hè. We gingen altijd... Uh, ik heb dus tot mijn dertiende uh, in Iran gewoond En uh, we gingen uh, ja, elk jaar uh, zomer voor een uh, aantal weken naar, uh, naar de Kaspische kust... om zomervakantie te vieren. En uh, één dag waren we met Nigis en Nevis en mijn zusje inderdaad... Uh, waren we een beetje aan het spelen op strand. Er kwam een visser en die had zo'n kleine babysteurtje met zich uh, meegenomen... En hij gaf het zo aan ons en zei, zorg er maar voor. En wij dachten van, oké, okay, zeewater is, uh, is zout. Dat vonden we zelf natuurlijk ook niet zo lekker. En uh, we hebben hem naar de villa gebracht, in uh, badwater gestopt... Ik dacht van nou, zoetwater dat moet hij weer lekkerder vinden. Dan gaat hij sneller van groeien. Maar helaas, binnen een paar minuten was hij dood. Dat had je ja, eerst de handel was... kunnen zijn, hoor. Dat had je eerst de handel kunnen <laughs> ja. zijn. Maar toen is de fascinatie begonnen voor, uh, voor, uh, voor, voor het beest. Ja. Voor uh, vis. Ik snap het. Um, ja, ik zei het al, er staat hier uh, ja Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Want hoe eet je het eigenlijk? Want je vertelde uh, vroeger als kind met zoete thee en, en eigenlijk gewoon op toast. Maar is dat de manier? Nou, het, is, het zijn verschillende manieren. Het, nee, het, ik, heb, ik heb dat één keertje gezegd op een proeverij. En uh, ik werd uh, door iedereen uitgelachen natuurlijk, zoete thee. Het is een uh, mooi product. Het is ziltig, het is een beetje vettig, een beetje romig. En uh, hoe je het eet, bijvoorbeeld de Russen, die, die hebben een heel mooi gerecht. Dat heet pom tsarin. Uh, pom, uh, het is dan een Franse naam. Uh, pom, uh, ah, natuurlijk aardappel. Ja. tsarine van de Tazar. En uh, het kan zijn dat het zijn favoriete gerecht is geweest. Maar het is een gepofte aardappel met uh, aardig wat uh, zure room, crème fraîche, En dan bol ik tot uh, caviar erop. Die, uh, die aardappel, de zeeltigheid van de caviar en de aardappel en de zure room. Het is een heel mooie combinatie. Mm -hmm. Zo wordt het uh, heel vaak gegeten op een stukje blini... Met een stuk een beetje zure room wordt het ook uh, gegeten. Maar inmiddels zijn uh, heel veel sterrenchefs, topchefs, die daar uh, heel erg mooie gerechten mee maken. En heel ja. veel verschillende combinaties. En in Rusland uh, uh, eten ze met vodka ook, hè? Ja, klopt. Maar er staat hier een champ Wat is dit, champagne? Ja, ja. champagne. Nou, het is een traditie. Het is een uh, match made in heaven. Cav caviar en champagne. Dat uh, hoor je. Er zijn ook allerlei liedjes voor, ja. <laughs> die, uh, die over gezongen zijn. Ik denk dat de feestelijke van, van champagne, de bubbels en de gelegenheid uh, dat je champagne drinkt in combinatie met zo'n uh, feestelijk voer, eigenlijk, de delicatessen, die match is gewoon is, is erg mooi. Ja. Ja. En als het, het is complementair aan elkaar: een, een mooie champagne. Niet alle champagne zijn goed met caviar. Dus. Daar moet men ook een beetje goed mee ja. oppassen. Dan nou, zie je dat in films ook willen eens. Hè? Dan leggen mensen dat op, de, op hun hand zo. Op de, op de, de muis van je hand, geloof ja, ik. Hè? klopt. Is dat, is dat, waar komt dat vandaan? Het is, dat dat is, een... uh, is geboren uit uh, het feit dat uh, diegenen die aan de Kaspische Zee... kaviar gingen kopen uh, en de afkomst, dan, dan praat ik over heel lang geleden... de afkomst was niet helemaal duidelijk. Dan gingen ze op die manier uh, testen of die kaviar goed was. En dan je legt het op de, op de hand leggen is sowieso, want het caviar is altijd koel bewaard. Of uh, als je het op een feestje serveert, dan kon, moet het ook op een bedje van ijs, een ja. dus, uh, dus die caviar is aardig koud, temperatuur 4, 5 graden. Dus die leg je op de hand. Ah, ja. De uh, warmte van, van je, van je ja. huid, 37 graden. 30 graden. Uh, maakt het een beetje warm, dan komen de smaken wat beter los. Ja, ja dus eigenlijk warm je het met je hand... Uh, Precies. op Precies, en dan uh, naar van, uh, van, uh, van dat plekje. En als je heel erg vissig uh, geur uh, hebt, dan is het uh, niet zo'n goede verse kaviar. Eigenlijk moet je of niks ruiken of een beetje zee, zeegeur, dan, uh, dan is het prima. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Uh, want, ik, want, ik, want ik heb natuurlijk wel een beetje in verdiept. Ik las, je mag het nooit met zilveren bestek uh, eten. Nee, dan reageert hij, het is wel, eens, het is wel eieren. Dan reageert hij, er komt een chemische reactie. Ja, en dan, ja dus dat uh, is ook is niet is goed. Dan is de smaak, uh, nee, het is nee. Bedorven. Nou, het is nog een hele klus eigenlijk om dat zomaar te eten. <laughs> maar, maar gaan we wat proeven of niet? Ja, natuurlijk. Vertel maar gewoon wat je doet. We hebben het blikje al... Uh, ja, het blikje die, uh, is open nu. Die is open gemaakt? Ik zie nu inderdaad. Uh, ja. Zie je die eitjes glinsteren? Ja. glinstert in het open haardvuur hier. <laughs> <Ja>. Het <Heel laughs> zijn gewoon hele kleine balletjes allemaal. Hè? Heel kleine balletjes, ja. Het zijn verschillende soorten en verschillende kleuren. Dit is een soort uit, uh, uit een kwekerij. Dit is een Paedi caviar. Het is uh, mooi ziltig. Beetje kruidige smaak. Uh, en wat mooie lange nasmaak heeft deze. Deze wordt door heel veel uh, topchefs uh, gebruikt ja dus in, uh, in, ik leg ik, het op de moet ik het op, op ik, hij legt het nu op de muis van mijn hand zoals dat zo mooi heet en dan uh, in één keer of meerdere keren kan je het happen. met je tong tegen je hemel te kapot drukken dan heb je een mooie ziltige, uh, de eerste impressie is de ziltige smaak ja en dan uh, komt, komt de rest naar boven ja, is, ja, ik vind het lekker. Ik zou ook niet anders durven zeggen, natuurlijk, als ik hoor wat de prijs ervan is. Ja, want eigenlijk moet je de champagne ook ja, bij. De, ja, ik, wil, ik, wil, ik, ik, ik zit helemaal niet op te eh Laten we, terwijl jij dat doet, en dat, dat klinkt ook mooi op de radio, dus ik praat net zo lang tot je echt tot de plop hebben gehoord. Ja, we hebben je ook gevraagd om muziek mee te nemen. Dan gaan we intussen die champagne ook even inschenken dan praten we zo meteen uitgebreid verder natuurlijk over caviar en ook over jouw uh, uh, verleden. Um, dat is muziek uit, um, uit jouw geboorteland. Ja, klopt. Dit is een. Hier komt de champagne. Ja. ja. <lacht> Eigenlijk moest je. Oh, nou ja, hij stroomt niet schoen. al te grote uh, knal horen. het is een muziek uh, uit de jaren zeventig. Dat is dus de Iran voor de revolutie. Wat uh, de. De Golden Years, uh, als je met de Iraniërs praat, dan uh, praten ze met heel veel nostalgie over uh, die periode. De tijd van de Shah. De tijd van de Shah, maar vanaf, vanaf 1971, wanneer ik geboren ben, tot 1979, toen Shah uh, is, uh, is verdreven, uh, kende een heel groot economisch uh, bloei in Iran. En dus, er is heel veel kunst, heel veel muziek, heel veel moois uh, geboren in het land. Dit is een, daar, een, een exemplaar daarvan. Het is van een heel bekende zangeres. Gougouche heet zij. En ze maakt prachtige muziek. Heel veel mooie liedjes. En de liedjes zijn heel poëtisch. En allemaal met heel veel uh, metaforen. En uh, heel veel betekenis. Dus uh, nou goed. Dit is voor, uh, voor de nachtluisteraars uh, okay. uitgezocht. Een beetje mellow muziek. En ik hoop dat mensen het leuk vinden. door. تو مو پر مارکو کیا ساقی اینا بو چشم من او بوندو کہ یک قصیده خو وزن ها حسرت فریاد کردن اسم کسی با صدامه. اسم تو هر اسمی که ها اسم قصر چه عاشق Dus was is nes nes Oh, my but... Er inderdaad prachtige muziek voor in de nacht. <laughs> ja. Um, als je kan, heb je, heb, dat heb je mooi meegenomen. Um, ik, ik, het ging tussen deze zangeres en Dave Brubeck. Daar ben ik toch benieuwd naar. Take 5. Ja. Want dat staat ook op jullie, uh, op jullie antwoordapparaat als je belt. Ja, klopt. Als je in de wacht wordt gezet bij ons. Waarom van, dat uh, nummer? Ik vind het een van de mooiste nummers die er bestaat. Dus uh, het is leuk als mensen dat kunnen, kunnen horen. Ja. Dit is hem, hè? even nog een klein stukje om de mensen te laten horen die dat niet kennen. Het is echt een klassieke dit. Ja, ik heb ooit uh, pianoles uh, mogen volgen, een aantal jaren, dus dit was een van de... En van de motivaties om piano te leren spelen. Ja. dit te kunnen spelen eigenlijk. Ja, maar de kennismaking met die, met die Persische zangeres was ook mooi. Wij hadden zelf ook nog even wat rondgekeken. en. Uh, <laughs> hij, bang, zit, hij zit al te lachen. Nee, want even, jou, jouw kaviaar heet From Persia With Love. De, daar spreekt een hoop trots uit. Ja. Maar jij vindt eigenlijk ook dat het woord kaviaar ten onrechte uh, wordt gebruikt. Ik heb hier kaviaar ja. die... Zo caviaar. Zo ik weet echt niet wat het is. Um, en ik heb hier ook nog vegetarische kaviaar. Ja, en er staat ook op like. Persian kaviaar. Ja. Nou, ik Maak het even open. Nou, het ziet er echt uit als groensmeer ook. Maar... Ja, dit is, uh, dit is eigenlijk het uh, grote misbruik van het naam Caviar natuurlijk. <tie> uh, is, omdat kaviaar zo duur is geworden... Uh, tot een jaar of twee, drie geleden... het is inmiddels wel goed... Uh, op het niveau van tien jaar geleden qua prijs. Er uh, zijn heel veel mensen op het idee gekomen om uh, iets te maken die erop lijkt... die ze caviar konden noemen, uh, waardoor, uh, waardoor ze het gewoon aan de man konden brengen... Met die, uh, om die beleving te misbruiken, om, uh, om inferieure producten te, te verkopen. Ja. Ik kan nou, ik heb nu, dat is echt niet omdat jij hier nu zit... Jij kent dit wel, hè? Dit, dit, ja. Je gaat dit niet ja. eens proeven. Je, je nee, kijkt er nauwelijks naar. Nee, bijna. Nee, is, nee, het is gewoon kleurstof en heel veel uh, rotzooi... waar bolletjes van worden gemaakt. Precies, het, het, zijn, het, het proeft ook echt als een soort plastic bolletjes waar. Uh, ja. Ja. Het lijkt van, uh, van een meter of twee afstand lijkt het misschien een beetje op, uh, op kaviaar. Maar het heeft er niets mee te maken. En dit is dan ook nog vegetarische kaviaar. Dus, ja. dus waarschijnlijk uh, is er niet eens een vis aan te pas gekomen. Nou, dat weten wij ook wel zeker. Uh, ik geloof dat die iets goedkoper was uh, trouwens. Maar... Nou, nog steeds veel te duur hoor. Dat, oh. is, dat, is, dat is ook wat ik, uh, wat ik altijd zo erg vind. Is het een product die eigenlijk misschien een euro moet kosten? Omdat de naam kaviaar of vegetarisch kaviaar op staat, wordt er... Uh, Heel makkelijk, 12, 13, 14 euro voor uh, ja. gevraagd. Is, is dat eigenlijk iets, want bedoel je, je zegt van uh, topchefs, daar, daar werk jij mee. Uh, die, die bestellen die, die producten bij jou. Uh, dus in restaurants wordt dat natuurlijk nog gebruikt. Maar is het ook iets wat je uiteindelijk in een supermarkt zou kunnen kopen? Ja, van een Frank beetje kwaliteit? Jawel, in Frankrijk uh, is het uh, weer terug uh, op de schappen van de supermarkt. Want het was ooit weer, tot, ja, of twee, drie geleden was het erg duur. En de supermarkt die, die kon dat gewoon niet aan de man brengen. Mm. Maar het uh, laatste jaar is het wel het uh, geval. De Franse supermarkten die verkopen natuurlijk ook heel veel... verschillende delicatessen, ganzenlevers en, uh, en ook kaviaar. Dus, en heel ja. andere mooie producten. Maar wel grappig om te, te vertellen dat bijvoorbeeld Aldi in Duitsland... een jaar of 30, 40 geleden... was een van de grootste uh, afzetkanalen voor caviar uit Rusland... En die, die verkochten echt duizenden kilo's kaviar. Uh, en het was toen natuurlijk veel beter betaalbaar. Ja, ja. Maar supermarkten is inderdaad uh, een goede, goede kanaal. Maar ik denk dat we het over een jaar of twee, als de prijzen toch weer een beetje gaan dalen. vanwege de breed beschikbaarheid van uh, kweek -caviar. Zullen wij toch even gaan kijken of we uh, misschien Albert Heijn wat, uh, ja. wat kunnen doen. Ja, en, en dan ook nog van redelijke kwaliteit. Dit soort spul wat ik hier nu neem. Nee, dat is, dat is dus geen kaviaar. maar uh, viseitjes die zijn al verkrijgbaar via supermarkt. Uh, daar maken mensen, mensen af en toe ook een beetje uh, vergissing. Dat ze denken. Dus ze zeggen, ik heb, maar, maar dat is dan van zalm of zo? Of? Ja, dat is van zalm. Uh, uh, ja. Ja. Het zijn Prima producten van zalm of van forel. Uh, maar, het is geen kaviaar. maar het is geen caviar. Het is geen caviar, heeft maar, er niets mee te maken. Jij <lacht> um, bent uh, zakenman in Nederland. Uh, we, ja, we zitten in een economische crisistijd aan het begin ook al. Je zou denken dat jij dan als eerste dat merkt. Want, want ook uh, iemand die dan wel uh, flink wat uh, geld op de bank heeft staan, die zal toch denken: ja, nou maar is maar even een paar maanden geen caviar. Nou, we hebben twee uh, afzetmarkten. Dat is rechtstreeks verkoop aan de consumenten via onze boutiques in de Bijenkorf. En uh, daar uh, merkten we, uh, na, toen de crisis begon, in eind 2008, eigenlijk helemaal niks. En 2009 was ook een goed jaar. 2010 is, is inderdaad iets uh, dat het merkbaar is dat consumenten toch iets minder uh, willen besteden. Maar als ik kijk naar de cijfers van de afgelopen twee, drie maanden, zie ik daar ook een behoorlijke lift in. En dan zijn we terug op het niveau van, uh, van 2008. Dus dat zou betekenen dat de crisis misschien alweer een beetje voorbij is. Wat je ook wel Ik meer... Ik denk over... het wel, ja. ja. Maar een ander uh, afzetkanaal is de uh, Nederlandse horeca. Ja, restaurants. restaurants. Restaurants. Allemaal sterrenrestaurants waar we heel graag mee werken. En we merken daar uh, inmiddels weer... Uh, hebben we te maken met een zachte landing. Maar... Die hebben het dus erg moeilijk gehad, hmm. omdat heel veel zakelijke klanten die, die zijn weggebleven. Allerlei lunches uh, van 2008 en daarvoor, uh, die bestaan niet meer. Lunchafspraken van, uh, van mensen uit goed. Dus die, uh, die markt is wat minder, was iets minder geworden, maar gelukkig is dat ook weer aan het aantrekken. Dus ik heb heel veel hoop. Ja. Maar jij hebt niet bijvoorbeeld heel erg met de prijs moeten zakken, bijvoorbeeld, om, om toch uh, nee, spullen nee, te verkopen? Nee, nee, nee. A dat, dat kan niet. Want we hebben gewoon een uh, inkoopprijs en een bepaalde marge die we nodig hebben om het bedrijf te kunnen voortzetten. Ja. En B, dat zal, niet dat zal niet geloofwaardig zijn. Je ja. ziet af en toe met uh, inderdaad met luxe producten die opeens uh, in een crisistijd uh, een derde kosten van, van een normale tijd. Dan. Ben je eigenlijk niet, uh, niet meer geloofwaardig. Op nee. het moment dat het weer de uh, goede tijden uh, gaan beginnen, dan kan je niet weer uh, nee. prijs opeens nee, dan die. Moet je, keer, dan uh, moet je laag blijven en dan hoog. zit je jezelf in de weg. Um, is Nederland echt een kaviarland? Ik bedoel, wordt het, wordt het hier nou veel gegeten? Jawel, kijk, het is, Nederland is, uh, is visland. Mensen houden van vis. En kVR heeft direct uh, natuurlijk met vis te maken, maar uh, de smaak is, niet, uh, nou. is natuurlijk anders. Ik ben zelf op zich niet. Ik eet wel eens een visje, een visje natuurlijk of zo. Maar ik ben niet echt een enorme visliefhebber. Maar ik moet zeggen dat dit echt uh, ja, toch anders is. Ja. Dat hoor ik heel vaak. Mensen die vis niet lusten. En zelfs oesters nooit willen proberen. Proberen caviar en vinden ze dat toch wel lekker. Ja. Want je hebt een heel licht uh, knipoogje naar vismaak. Uh, als we praten over zuiver caviar. En uh, het, is, het is die mooie ziltige smaak. En het kruidige, dat, is, uh, dat heeft eigenlijk weinig met vis te maken. Die, die mensen die, uh, die... kijk op die fair, ik zie die beelden ook af en toe wel. En dan denk ik van, nou, dat zijn dus onze miljonairs kennelijk. Een beetje, uh, ja, moet je zeggen... Ook, er zit ook wel een beetje snobs tussen natuurlijk. Die dan denken van, nou, laat ik maar wat kaviaar kopen... dan hoor ik er ook bij of zoiets. Kom je die vaak tegen? Nee, gelukkig niet. En het is ook... Uh, is ook een product die uh, niet zo 1, 2, 3 uh, op die manier wordt geconsumeerd. Ik geloof wel dat als je in een restaurant ziet en uh, dat we een jaar of vijf geleden was een restaurant in Amsterdam en die kocht heel veel caviar en die had één klant en die jongen die, uh, die dat bestelde was een IT'er en die had heel veel geld uh, verdiend en die vond het uh, een prestatie om met coca-cola uh, cola, Coca -Cola bij ja, ja. caviar te, te drinken. En toen ik dat hoorde, was ik minder enthousiast om uh, door te blijven leveren aan dat restaurant. Ja. Maar, en dan zie je natuurlijk mensen uit, uit dezelfde scene... die ook van dat soort gekke dingen gaan proberen. Maar in het algemeen, caviar is een product... is te sophisticated voor iemand om het alleen maar te kopen... om te laten zien ja. dat hij geld heeft. Ja. Of, uh... Leven zonder caviar, bestaat dat voor jou? Nou, het is, een, uh, het is een, inderdaad een leefstijl geworden. Het house of caviar, waar ik al tien jaar mee bezig ben. Het is een, uh, ik heb heel veel mooie dingen meegemaakt en uh, geleerd. Heel veel mooie mensen leren kennen door, uh, door dat product. Dus uh, nee, het is, uh, ik denk niet dat ik er dat zonder ik <lacht> kan. En zelf nog geen miljonair, hè? Nee, nee, nee. nee het is een... Uh, <lacht> Het is een beetje monnikenwerk, dat, uh, dat zeg ik altijd. Ja. Misschien ooit als die kwekerij volop uh, gaat draaien... en dat we daar de eerste oogsten uh, mogen ja. halen, dat het, uh, dat het anders gaat. Maar het is nu gewoon een product die wij inkopen en verkopen... en met ja. heel veel zorg moeten behandelen. Nog één heel kort dingetje. Ik las op Wikipedia. Uh, de eerste kaviareeters waren Persiërs die geloofden dat het caviar hun uithoudingsvermogen... en hun potentie zou verbeteren. Klopt dat of niet? Dat zegt men, ja. Nou, dan heb ik in ieder geval goede zaken gedaan vannacht. Hartelijk dank voor het gesprek. Veel succes met alles uh, wat je doet. Jurgen van den Berg was dat. In gesprek met caviar-kweker Ashkan Mosavayan... van de House of Caviar and Fine Food in Den Haag. U kon dit gesprek eerder al beluisteren op 13 december vorig jaar. Straks na een is het woord aan u in deze zomereditie van Casa Luna. Dan wil ik het graag met u hebben over uw ervaringen in de horeca. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde vandaag namelijk... dat het aantal faillissementen vergeleken met vorig jaar met 7% is gedaald. Maar daarop is slechts één uitzondering en dat is de horeca. Daar is het aantal faillissementen met maar liefst 42%, u hoort het goed, 42% gestegen. Koninklijke Horeca Nederland vindt het lastig om een oorzaak van die stijging te geven. Maar wie weet heeft u een idee. Misschien werkt u wel in de horeca of heeft u een eigen zaak. Op welke manier probeert u dan de klanten naar de zin te maken? Of waar loopt u tegenop als horeca ondernemer? Tegen welke problemen loopt u op? Ja, en daarnaast ben ik natuurlijk ook erg benieuwd naar uw ervaringen als klant. Waar let u dan op als u naar een café of restaurant gaat? Is het toch vooral de kwaliteit van het eten en het drinken waar u eh, op let? Of is het ook de vriendelijkheid van het personeel bijvoorbeeld? Of het al dan niet... Treden? die interieur. En wat zijn nou uw enorm goede of juist afschuwelijk slechte ervaringen in de hoordenka? Ook daarover praat ik graag met u zo dadelijk na 1 u kunt ons bellen op ons gratis telefoonnummer 0800 1121 0800 1121 Mailen kan naar casaluna en twitteren, dat kan ook met hashtag casaluna Nu de VPRO hier op Radio 1 met de hoorspelkeren en wat mij betreft heel graag tot straks na 1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 Voorspelkern. Stemmen, muziek en geluiden uit de archieven van de Nederlandse Radio-Unie. Met Peter Tenuil. Historisch archief band HAC 263, datum 22 januari 1965. Zendgemachtigde NCRV. Omschrijving Bericht over promotie in de sociale wetenschappen van W. Buikhuizen met als onderwerp nozemgedrag. Het nozemprobleem is niet onoplosbaar. Op het proefschrift Achtergronden van Nozemgedrag... is vanmiddag de heer Buikhuizen cum laude gepromoveerd... tot dokter in de Sociale Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Zijn studie stoelt op een onderzoek van vier jaar... mede naar aanleiding van alomgesignaleerde... agressieve oudejaarsavondrelletjes door de jeugd. Een vraag die wij na afloop van de receptie... aan de nog jeugdige dokter Buikhuizen voorlegden... was of de nozem van nu wellicht de misdadiger van morgen wordt. Wij hebben dus op grond van dit onderzoek duidelijk aan kunnen tonen... dat er zeer grote verschillen bestaan tussen jongens... die dit soort agressieve gedragingen vertonen... zoals je die op de oudejaarsavond kunt zien... en dus de jeugddelinquent, die dus verschillende vermogensdelicten begaan heeft... die dus gestolen heeft en dergelijke... Ik geloof dat er geen enkele aanleiding bestaat om deze categorieën, die zogenaamde nosums en de jeugddelinquenten dus uh, over één kant te scheren. Wel hebben wij zeer grote verschillen gevonden in, zegt u maar, het belangstellingsniveau, het lidmaatschap van verenigingen, het hebben van hobby's... Uh, een algemene ongeïnteresseerdheid met, bij deze jongens... Ze vinden dat er nog weinig is wat nog de moeite waard is om je voor in te zetten. En als u dat eigenlijk even bekijkt en u ziet dus dat de mens... hoewel men er wel eens anders over denkt, toch ook een wezen is... die zijn vrije tijd moet vullen... dan uh, ziet u dus dat voor die nozum, dus eigenlijk geldt... dat hij bijzonder weinig middelen heeft om die vrije tijd dus te vullen. En nu is het dus zo dat er dus... Uh, in het algemeen kunt u ook zeggen, ze doen weinig aan studie. Uh, hun vrije tijd is pure vrije tijd. Ze gaan niet naar een bepaalde vereniging of naar een trainingsavond. Je ziet dus, ze hebben zeer veel tijd en zeer weinig middelen eigenlijk om die te vullen. En dit leidt er als het ware toe dat ze een geringe eigen inbreng hebben... en daardoor ook in grote mate afhankelijk zijn van wat er dus om hen heen gebeurt. U bent gekomen tot een slotsom in uw dissertatie. En kan de school hier ook nog iets in helpen? De school, zeggen we dus op, leidt op voor het leven. Maar richt zich daar eigenlijk in feite veel te veel op de werksituatie. De vrije tijdsweek is als het ware tegenwoordig groter geworden dan de werkweek. Maar krijgt weinig aandacht op school. En dat is eigenlijk een hoop van mij dat dat in de toekomst nog eens gaat veranderen. Zorg dat je erbij komt bij de manier. Dat je erbij komt, bij de marine moet te het, het is gezond voor je lijf en je leden. Bij de marine is er niemand om te Zorg dat je erbij komt, bij de marine. Zochtend krijg je schipsbeschuit en een kopje thee op het. Dan komt de eerste officier met je vinger aan zijn pet. Hij zegt, meneer, ik stoor toch niet? Hier is uw ogenblad. Uw handdoek en uw stukjes heeft, nou ken u fijn in bad. Je hebt een moeder en een vader aan hem. Ahoy! En hij besluit met zachte stem. Zo mooi. En nou was de gesmeerde bliksem uit de vieren. Jullie laaien voor de bal, hè? Uh. Nou! Komt er er wat van? Ja, meneer. Zorg dat je erbij komt. Bij de Aline, bij de Aline. Zorg dat je erbij komt. Bij de Aline moet je zijn. Het is gezond voor je lijf en je leden. Bij de marine is er niemand ontevreden. Zorg...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 En niemand zit er krap bij kast. je krijgt honderd gulden mee. Het mag allemaal in één dag op, zo geld de wedder zee. Maar niemand wil dat s'avonds laten op de wal. Ahoy! Want dan begint pas goed het bal. Zo mooi! Dan gaan we naar de film. In de kantine, in de kantine. Eten.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 Bij de marina! Dorus, Tom Manders. Zorg dat je erbij komt. 1958. Historisch archief nummer HAC 541, datum 12 december 1966... zendgemachtigde AVO, interviewer Kees van Drongelen. Begin november zijn ook de afgelopen weken in het nieuws gekomen... een nieuwe stichting die zich voorlopig noemt Nederland Hou en Trouw. De stichting stelt zich ten doel een gave en gezonde Nederlandse samenleving te bevorderen... door te ijveren voor orde, vrijheid en gezag... als mede voor discipline, ordelijkheid en veiligheid. We spraken met predikant Dominique Graafstal uit Ermelo, die een van de initiatiefnemers is en voorzitter van het voorlopig bestuur. Heeft de stichting veel kritiek gekregen? Want dat zou immers voor de hand liggen, zeker van de kant van minder behoudzuchtige stromingen in ons land. Nou, ik moet eerlijk zeggen: nee, niet op de stichting. Uh, wel zijn er brieven met veel kritiek op de regering, uh, er wordt gezegd dat er te veel meegepraat is. Uh, in vele gezinnen zijn het tegensprekende en argumenterende kinderen. Maar dat is niet zo erg. Daar dat, dat doelen wij ook niet op. Want deze argumenterende kinderen... die bereiden zich voor op hun latere taak in de samenleving. Je zou echt kunnen spreken van het steekspel... ook buiten de gezinnen... waar we generaties even op elkaar stoten. Dat is het steekspel der generaties. Waarbij verwacht wordt dat de oudere generatie in de discussie geeft, niet dat hij zich terugtrekt en men verwijt dus ook wel aan uh, hoger geplaatsten, gezagsdragenden dat zij dan wijken, zo zit er ook voor de jongeren geen scholing in en, en dit terugwijken dat is ik geloof wel tot hun eigen grote verwondering het geval, vandaar dat ik ook wel eens ergens gezegd heb, de, joog, de jeugd roept om tucht geef ons iets waar we ons aan uh, kunnen scherpen, want later moeten we het zelf kunnen doen hoe stelt de stichting zich op tegenover het plan van de CDU, de Christen-Democratische Unie, enige weken geleden gelanceerd, om op 10 januari het huwelijk van prinses Margriet knokploegen op straat te brengen? De 10 januari, ja dat wordt een grote dag in ons volk, waarvan ik hoop dat in uh, grote getalen de mensen naar Den Haag zullen trekken. Niet om daar uh, knokploegen te formeren en elkaar de feestvreugde uh, in te slaan, maar juist om, om feest te vieren... en om te laten zien waar Nederland zijn hart heeft. He? Dat is nog wat anders dan daar met knuppels op elkaar inslaan. Blijf niet aan de tv gekleefd zitten. He? Feest kun je altijd nog vieren, je eigen plaats of dorp... in de namiddag als je weer terug bent. Wees erbij. Natuurlijk is het dan wel zo... hoewel je niet als knokploeg gaat... dat mocht je als burger zien dat iemand zich opmaakt... om de orde te gaan versturen dat je dan de politie, als die niet ter plaatse is, assisteert. Dat is namelijk een, een opdracht die in onze wet vervat ligt. Die hoeft niet speciaal gegeven te worden. Dat is een stuk burgerplicht. Op 17 december 1964, des ochtends om 9 uur 7 wordt midden in Paradiso van Anneke Grunlo het programma van Radio Noordzee uit de lucht gehaald. Vier en halve maand had de radiopiraat... vanaf het kunstmatig eiland van de reclame-exploitatiemaatschappij... de REM, uitgezonden. In het geluidenarchief vond ik een opname... van de tweede uitzending van Radio Noordzee... op 29 of 30 juli 1964. Eerst het pauzeteken dan de stationcall en het begin van het eerste programma. Dit zijn wellicht de stemmen van Bert van Renen, oftewel Gilles Montagne... en Sonja van Proosdij. Radio Noordzee. Goedemiddag luisteraars, u luistert naar de tweede uitzending van Radio Noordzee. Dit programma wordt dagelijks uitgezonden van kwart over vier tot kwart over zes op 214 meter. Ik wens u een goede ontvangst. al op en het is nog te vroeg om het eten op te zetten. Nu, dan is hier uw speciale platenprogramma, mevrouw. De tune van dit programma is It Had to Be You. En het wordt gespeeld door organist Ken Griffin. Het is voor de VPRO geproduceerd door Peter Tenel.